Dikter Haak met het NOS Journaal. Steeds meer mensen worden gedwongen hun huis met verlies te verkopen. Dat blijkt uit cijfers van de nationale hypotheekgarantie. In het eerste kwartaal werd bijna 500 keer een beroep gedaan op de hypotheekgarantie. Ruim 60% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wie een hypotheek met NHG afsluit, betaalt minder rente en is financieel gedekt. Bij gedwongen verkoop met verlies neemt het waarborgfonds eigenwoningen de restschuld over, doordat de huizenprijzen zijn gedaald. Blijven meer mensen met een restschuld zitten. De belangrijkste redenen voor gedwongen verkoop zijn echtscheiding, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De meeste ouders vinden het niet nodig om hun kinderen meer te laten bewegen of gezonder te laten eten. Volgens een onderzoek van TNO vinden ouders aandacht voor een gezond gewicht wel goed, maar doen de meesten er in de praktijk weinig mee. Slechts 1 op de 6 ouders vindt dat hun kinderen meer moeten bewegen en 1 op de 4 vindt dat hun kinderen meer groente en fruit moeten eten. Tweederde van de volwassenen eet volgens TNO ook zelf niet genoeg groente en fruit. Het onderzoeksinstituut noemt het wel goed nieuws dat bijna alle kinderen en driekwart van de volwassenen dagelijks ontbijten. Noord-Korea houdt al sinds november een Amerikaans-Koreaanse man vast. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau heeft hij toegegeven dat hij een misdaad heeft gepleegd. Maar wat hij precies heeft gedaan is niet bekendgemaakt. Het streng communistische land zou van plan zijn om hem aan te klagen. De man heeft de Amerikaanse nationaliteit en heet Yoon Jong-soo. Hij ging regelmatig naar Noord-Korea met een zakenvisum. De Zweedse ambassade die de VS vertegenwoordigt in Noord-Korea heeft contact met hem. In augustus werd voor het laatst een Amerikaan uit de Noord-Koreaanse gevangenis gehaald. Dat gebeurde na tussenkomst van ouds-president Carter. Het weer nog in het Noordoosten zonnige periode. In de rest van het land overheerste bewolking. Vanmiddag overal bewolkt en in het Zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 12 graden aan zee en een graad of 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 With the bird excuse me mister i've got other things to do I'm sure. Share a memory now. I hope that's how it's. The Reed She leaves it gets harder and harder to face life alone Now my dreams are filled with time Away by you, and now I feel like the fool. So come.